一梦选拔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 Autobedrijf Zandvoort. Ook Robert op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu Zandvoort op zondag. Als de lente komt, dan stuur ik jou. Tulpen uit Amsterdam.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 Een piketane zien, maar als je blijft zien. ik heb geen terecht in zo'n verrassend Dat witte speel veel krijgen van mijn cadeau. En ook die deze aquapie, Niet drink ik van mijn leven niet. In plaats van wat ik of in je jeugd. Een is zien, een is een pikketoren ziet dat gaten op en nee. Oh, sabberio, zia. Sabberie, hé, hola, Oh, sabberio, zia. Sabberie, hé, hola, dio. Oh, sabberio, Ja, Jij komt al helemaal in de stemming hoor. Sabberie, ja, Zappen die Oceaan, zappen die e e e e l a d -O. Geef mij maar Amsterdam en dat is mooi Ja, vanmiddag en vanavond heel veel gezelligheid in Zandvoort. Dit weekend het Amsterdam Beach Festival. En bij CFM gaan we daar uiteraard niet aan voorbij. Je hoort de coach Albert zo aan het begin van een nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag. Met de Amsterdamse Hitmedley. Ja, we hebben lekker meegedaan. Ja toch, Albert-Jan? Ik, ik, ik kan niet stilzitten hoor. Heerlijk. Goedemiddag en welkom bij Zandvoort op zondag. Ja, goedemiddag luisteraars. Goedemiddag Rob. Wederom live drie uur lang vanaf de Tolweg 10 A. En Lex van der Hoorn had helemaal gelijk. Hè? Vanmiddag schijnt de zon en zo waren... ja, daar is hij. Daar is hij. Mooi op tijd ook, want de diverse evenementen beginnen om twee uur. Allemaal in het kader van het Amsterdam Beach Festival. Maar daar zijn we natuurlijk de komende drie uur... gaan we daar ook op onze manier aandacht aan schenken. En we hebben vandaag dus lekker veel muziek. De zon schijnt, dus alle redenen om er een leuke en gezellige middag van te maken in Zandvoort. Zowel op het strand als in het centrum zijn diverse activiteiten gepland. Maar daarover laten we. Meer. Uiteraard uh, luisteraars, rond de klok van half vier doen we de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, nou, houd uw pen en papier bij de hand. Want wellicht dat er een evenement is waarvan u zegt, daar zou ik graag heen willen. Dan kunt u dat gelijk noteren. Rond de klok van half drie hebben we natuurlijk het weerbericht. En rond de klok van half vijf het, weer, uh, het dier van de week. En die luister naar de naam Vidar. En rond de klok van uh, kwart voor vijf, ja, met een Amsterdamse twist. Het gedicht uh, muziek, maar dan met een Amsterdamse twist. Dus Ik ben heel benieuwd. Liefhebbers, om um, kwart voor vijf het gedicht van de week. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk uh, Zandvoorts nieuws in het kort. En zoals gezegd staan we uitgebreid stil bij het Amsterdamse Beach Festival. En we volgen voor u ook de Formule 1, want die zijn om te, net gestart uh, in Hongarije en wel op de Hungaro-ring, dus daar krijgt de TZT ook de uitslag van. Maar voornamelijk veel muziek. En veel Amsterdamse muziek, maar dat niet alleen hoor. Nee, we hebben ook de gewone muziek, hè? om het zo maar te zeggen. Hier is Alan Clark en Father and Friends. Oh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 de muziek uit de jaren 80 op de Zalfordse Radio. Je hoorde Vitesse en Rosalyn. Daarvoor de bekende single van Alan Clark. Hij deed het samen met zijn vader. Dat was Father and Friends. Inmiddels 16 minuten over 2. Nogmaals, goedemiddag en welkom bij Zandvoort op zondag. Vandaag geheel in het teken van Amsterdam Beach Festival. Maar er zijn ook andere dingen natuurlijk. Ja, want uh, uiteraard staan we daar straks uitgebreid bij stil... bij dit Amsterdam Beach Festival. Want er zijn zoveel dingen te doen op het strand en in het centrum. Dus daar gaan we uitgebreid aandacht aan besteden. Maar vandaag hebben we ook nog de kermis. Ja, ja, de kermis. Vanavond tot, tot 12 uur, dus de laatste dag vandaag. En er staan zo'n uh, 30 zaken op het Battersplein uh, opgebouwd van Rups tot magic, salto, trampolines en noemt u maar op. Dus ik zou zeggen, grijp uw kans en ga vandaag nog even naar de kermis en uh, ga genieten van de vele uh, attracties die daar staan opgesteld, want uh, dan hebben ze toch vanaf 20 juli tot en met 28 juli uh, daar gestaan en uh, aan de reacties te merken was het natuurlijk weer hartstikke gezellig en vandaag met dit weer kan het niet anders zijn dan dat het ook met de kinderen gezellig vertoeven is op de kermis en vanavond tot 12 uur bent u daar nog van harte welkom. En we gaan vrolijk door met muziek. Ja, lekkere zomerse muziek, hè? Lekker zomerse muziek. Hier is Alize. Lui dit J'ai pas de probleme Schijnt lekker in Zalvoort, een zonnige zondagmiddag. Met uiteraard heel veel zonnige muziek op de Salfords Radio bij CFM. Je een lekkere singel van Alice. Nou, maar is het tien voor half drie geworden voor de vaste luisteraars. En de luisteraars van Salford op zaterdag, uh, Albert-Jan. Ja? Die hoorden ons uh, gisteren over een pakketje praten. Wat, ja! Wat niet aangeleverd was. En jij wilde me niet, jij wilde me niet verklappen nee, nee, wat nee, nee, er nee, was. Het pakketje is inmiddels binnen. Hij is binnen. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Door de brievenbus heen gevallen alsnog. En uh, ja, daar gaan we nu uh, van genieten. En dan denk je van jeetje, zoveel ophef over zo'n pakketje. Het gaat om een, een single, weet je wel, zo'n zo, zo, zo, zo, finio schijfje uit de jaren 80 uit 1984 om uh, precies te zijn een beetje uit uh, mijn jeugd uh, Albert-Jan en toen was er een zomerhit uh, van de groep De Neus ik had er nog nooit van gehoord De Neus, en die hebben een nummer gemaakt Het Strand hoort natuurlijk uh, heel erg bij Zandvoorts uiteraard en bij CFM. iedereen neemt zijn radio mee naar het strand en ja dat plaatje dat gaat zo moet je horen, moet je horen, moet je horen dit is hem, ja we gaan hem nu draaien vinyl, vinyl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 Op zo'n warme dag, ik lig nog steeds op het strand, mijn rug al lang verbrand. Geweldig zeg. Maar dat dit ja, vinyl dit is. is. Een, Geweldig. Ja, dat was de neus en het strand uit 1984, uh, Albert-Jan. Ja, het is ongelooflijk. Het is, is vinyl en geen krasje nog. Helemaal ja, hij, niks uit. Nee, is... nieuw. Ook helemaal nieuw gewoon, ja. Maar hoe, hoe, hoe ben je er, hoe ben je, er, oh, je bent op zoektocht gegaan. Op zoektocht uiteindelijk uh, gevonden. We zijn, we zijn toen begonnen. Bloed, zweet en tranen. En ja. daar kwam hij. Geweldig. Nee, ja, maar jullie goed. hebben waarschijnlijk zoiets van, waar heb je het over? Maar goed, het is een beetje jeugd sentiment voor mij. Ja. Nou, en het volgende bericht even voor alle gasten en Zandvoorters... Eh, in en rondom Zandvoort op dit moment op het strand of in het centrum. Uh, loopt u even langs uh, het VVV, want daar, hangt een, uh, daar kan u een brochure krijgen, waarin alle activiteiten van het Amsterdams Beach Festival keurig op een rij staan aangegeven. En die corresponderen de nummers met de strand, diverse strandtenten en le, uh, gelegenheden in en rondom het centrum van Zandvoort. Uh, uh, gewoon even uit mijn hoofd pak ik wel een paar dingetjes uit. Bijvoorbeeld bij Beach Club nummer 5. Een optreden van de Biermeisjes van Jupiler. Dansen, hapjes, muziek in cowboystijl met Amsterdamse hapjes. Dat begint al allemaal om vijf uur vanmiddag. De spot watersport meet and greet. En dat is momenteel dus om twee uur al begonnen. En masterclass van pro windsurfer en olympisch kampioen Dorian van Rijsbergen. Everybody welcome to his world. En dat, is allemaal, dat vindt allemaal plaats aan de spot. Voor de rest hebben we, nou, het is echt te veel om op te noemen. Diverse podia in de haltestraat vanmiddag. Gasthuisplein, dorpsplein. Met Amsterdamse live muziek. En dat begint allemaal om vier uur. Uh, te veel om op te noemen. Dus ik zou zeggen, loopt even langs het. VVV in het centrum van Zandvoort. Bemachtigt even deze flyer CQ-brochure. En u weet precies wat, waar, hoe laat en zo niet waarom iets plaatsvindt. Dus ik uh, adviseer het echt, echt even, die keurige brochure, heerlijk overzichtelijk. En laat u verrassen door wat Zandvoort aan activiteiten vandaag in het kader van Amsterdam Beach Festival u te bieden heeft. We gaan er natuurlijk met z'n allen van genieten. Het Amsterdam Beach Festival vandaag uh, in Zandvoort. En CFM gaat er ook nog wel aandacht aan besteden. Heb jij nog wat Amsterdamse muziek bij? Ja, tjaas? zeker. Oh, dat gaat helemaal goed komen. Tot aan 5 uur, Zandvoort op zondag. Met nu muziek van de Swing Out Sister. Hier is Breakouts. En vanavond kunnen we zo voor het genieten van alle activiteiten rondom het Amsterdam Beach Festival. En dat gaan we zeker ook doen. Helemaal met het lekkere weer van vandaag op deze zondag. Hè? wat willen we nog meer? Lekkere zonnige muziek dan bij CFM. Hier is Mascanada.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 Several times up, uh. heavy rotation played by every kinder uh. Radio station blessing every mind up uh. We crossing boundaries like every day Do hopping Bobby Bobby being the on the bay. We got, we got Tab magnification, tab magnify like every day uh, Yes, yeah You know we never stop, we never rest, yeah The black of bees are keep it funky, fresh, yeah And we won't stop until we get ya Till we get ya, say it yeah.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 En De van 6 en de Black Eyepiece en Mas Het is even naar half drie, we gaan kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. Want nu hebben we lekker zonnig weer, Albert-Jan. Ja, en we kijken nog even terug naar gisteren, luisteraars. Want gisteren passeerde tussen 12 en 2 uur een gebied met regen en wat onweer. Het leverde in Hoofddorp en Nieuw vennep 8, in de Haarlemse bomenbuurt 6,5 en in Haarlem Noord 5 mm op. Na frontpassage werd het droog en klaarde het op. De temperatuur kon nog stijgen naar waarden tussen de 24 en 25 graden. In de beeld werd het 25,4 graden, zodat je nog kan, dat we nog erg konden spreken over een soort hittegolf. Afgelopen nacht, ook dat is u waarschijnlijk niet ontgaan, passeerde wederom een gebied met regen en onweer. Maar op deze zondag blijft het droog en zijn er flinke perioden met zon. Het waait, de wind waait uit het zuidwesten en is matig in de polder en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur is duidelijk aangenamer en ligt tussen de 22 graden aan zee en 23 tot 24 graden elders in de regio. Of de beeld vandaag wel een zomersdag dag krijgt is twijfelachtig, dus waarschijnlijk eindigt vandaag ook de hittegolfgevoel en de discussies daarom. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige zuidelijke wind daalt de temperatuur naar een graad of 16 en 17. Morgen is het bewolkt, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft droog en er waait een matige zuidwestelijke wind. De temperatuur stijgt naar waarden van omstreeks 22 en 23 graden. In de avond en nacht naar maar dinsdag is er een buienkans en koelt het af naar 16 graden. Dan nog dinsdag zijn de perioden met de zon en blijft het wederom overal droog. De zuidwestelijke wind waait matig tot vrij krachtig en de temperatuur stijgt naar 20 graden aan zee en naar 21 graden elders in de regio. Woensdag, donderdag en vrijdag blijft het droog en schijnt de zon flink. De wind waait van zuidwest naar zuid tot zuidoost en de temperatuur gaat weer omhoog. Woensdag stijgt het kwik stijgt het weer naar waarde tussen de 21 en 23 graden. En donderdag wordt het een stuk warmer en tot maximaal 28, 29, ja daar gaan we weer. En vrijdag wordt op veel plaatsen weer tropische temperaturen eh, verwacht tussen de 29 en 32 graden. Al dus Rico Schreuder. Zo, dat is dus weer lekker weer. De komende dagen en eind van de week dus weer warme temperaturen. Wil je het weer nakijken dan ga je naar www.ricoweer.nl of naar www.meteopagina.nl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 Het is wel een hele lange fessie, he, dit. Jeetje. <laughs> Je hebben Bananorama en Venus. Lekkere muziek zo op de zondagmiddag. En heel veel activiteiten in Zandvoort. Ja, en we gaan vrolijk verder. Ik heb u al een aantal uh, genoemd. Maar uh, we gaan uh, verder met de lijst. En uh, een vogels op het strand is de Zuid-Amerikaanse sfeer... met live band Agua Baccio... En oesterproeverij op terras. En dat begint allemaal om 4 uur. Bijvoorbeeld in de safari club. De Strandfeest met DJ's en live act. Eten en drinken. En dat begint allemaal om 3 uur. En duurt tot 11 uur. Far Out is vanmorgen vroeg begonnen. Vanaf 10 uur live muziek en DJ's. Dan op het strand tussen de haven van Zandvoort. En Beach Club 10. Sky Radio Summers Singalong Powered bij Arke. Dat begint allemaal om 4 uur. En dan hebben we ook nog de First Wave. Surfschool, Golf golfsurfen en suppen. Gratis introductieclinics van 1 uur. En voor jong en oud. En er zijn inmiddels al twee clinics gehouden. En er is er nog één om 5 uur. Nou, Brussels aan zee. Ook op het strand. Amsterdamse activiteiten voor jong en oud. En dat is allemaal om 1 uur begonnen. En duurt tot 5 uur. Mango's Beach Bar. Het is bijna te veel om op te noemen. Amsterdamse dag met verschillende artiesten. Met onder andere Frank van Etten. En dat begint allemaal om 4 uur. En wilt u nou weten waar al die evenementen plaatsvinden? Loopt dan even naar het VVV. En haal even zo'n brochure. En uh, dan raakt u vanzelf in Amsterdam. Amsterdamse sferen en gezelligheid alom op het strand en in het centrum en zomerse muziek. Juist drie bij het CFM weerbericht. Eind van de week weer temperaturen zo rond en nabij de 30 graden. Dus lekker zonnig zomers weer hier in Zandvoort en de regio. En er hoort ook zomerse muziek bij op de Zandvoortse radio. Dat was Mark Anthony en 4 Mi Vida. Vandaag het Amsterdam Beach Festival in Zandvoort. We vertellen het al, heel veel activiteiten. We gaan er met z'n allen van genieten. Op het strand en in het centrum van Zandvoort. En tot haar vijf uur lijst je naar Salford op zondag met nu Tom Novi. lekkere dansbare muziek zo op de zondagmiddag bij CFM. Tom Novi en Your Buddy Horium. Tot zometeen na drie uur voor deel 2 en 3 van Zandvoort op zondag. Amsterdam Beat Festival in Zandvoort en het hooi aan de muziek bij CFM. Ik ben reeds jarenlang de kosten door heel mijn werk met veel plezier.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 met je staat op mijn schokken voor zijn. Lang leven het bier in de klaar. En heerlijk en net als je daar de vrouwen, de wijnen, en de sigaren. In ons vlieg, het mooie Amsterdam. Ben ik in Chili of in Eider? In elk café.